Uur. Mark Visser met het NOS Journaal. België neemt maatregelen na de aanslag op een politiebureau in Charleroi afgelopen weekend. Een aantal wijkkantoren gaat dicht en bureaus worden extra beveiligd, meldt de krant het laatste nieuws. Ze moeten mensen zich bij politiebureaus via de Intercom aanmelden. Verder worden agenten soms verplicht om kogel weer in de vesten te dragen. In Charleroi hakte een man zaterdag met een machete in op twee agenten. Ze raakten gewond. De dader werd neergeschoten en overleed in het ziekenhuis. De Nederlandse gymnastiekunie is teleurgesteld in Turner Yuri van Gelder. Hij is het Nederlandse team uitgezet en mag niet meedoen aan de finale van de ringen, omdat hij alcohol heeft gedronken. Volgens technisch directeur Gootjes is zulk gedrag ontoelaatbaar. Na drie gemiste spelen maakte van Gelder in Rio zijn Olympisch debuut. Chef de mission Maurits Hendricks zegt dat het Nederlandse team geen andere keuze had dan hem weg te sturen. De grote computerstoring bij vliegmaatschappij Delta Airlines van gisteren zorgt steeds voor problemen. De meeste apparatuur werkt inmiddels meer, maar veel passagiersgegevens zijn verloren gegaan en daardoor zijn er ook vandaag flinke vertragingen. Gisteren werden meer dan 740 vluchten van Delta geannuleerd door de storing. Ook op Schiphol gingen de vluchten niet door. Op sommige luchthavens sliepen mensen op bankjes of de grond omdat ze niet weg konden. Studenten die in het buitenland willen studeren krijgen daar niet genoeg ruimte voor in hun studieprogramma. Uit onderzoek van studentenorganisaties blijkt dat veel studenten bang zijn dat ze studievertraging oplopen als ze naar het buitenland gaan. Ook zeggen ze dat het te duur is en ze er te weinig informatie over krijgen. Studentenvakbond LSVB wil dat scholen en universiteiten op internationaal niveau gaan samenwerken. Zo zou studeren in het buitenland goedkoper kunnen worden. Het weer, het wordt vandaag niet warmer dan 17 tot 19 graden... waarmee het vrij koel cool is voor de tijd van het jaar. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog, morgen veel buien, kans op onweer... en opnieuw een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort...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 We zit alweer in de derde en laatste uur van dit programma. En uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie... ook in dit uur bij ZFM Zandvoort. En wat gaan we nog meer allemaal doen, Albert-Jan? Uiteraard gaan we rond de klok van kwart over vier... kijken wat er allemaal leeft tijdens ons programma... of tenminste tijdens het onderdeel Pit Report. Want ook de zomerreces is begonnen in de Formule 1... maar er is natuurlijk altijd nieuws uit de pits te melden... dat om kwart over vier. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week... En die luistert naar de naam Lima en het gedicht van de dag om kwart voor vijf. Waar kan het eigenlijk anders over gaan? Kijk naar mijn outfit over de Olympische Spelen. Verder hebben we natuurlijk nog Sport Kort. En kijken we vooruit naar de Tweedaagse van Zandvoort. Want de watersportvereniging van Zandvoort bestaat namelijk 50 jaar. En organiseert op 20 en 21 augustus een groot evenement. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. En wil je Albert Jan in het oranje zien? Ga dan naar wwwzfm livenl En dan kan je live mee kijken kan je in de studio.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 También. desapamos la botella. número uno afuera hice un par especial para ti bebé esperemos que mañana tal vez de pronto no te vea y tengamos un recuerdo, así que baby maneja esa señorita así se mueve bien cuando baila es que la tiene que ver alucinante Su ropa se ve radiante y conmigo se lo de arrogante ahí ahí ahí dale baby love how you move, you know that I'm with it Perfect size, I know that you fit it Just let me hit it, you know me not quit it the hell like I see and did it Me not want him to watch me like Clint City Full time you run the thing, me talk legit If you don't come, give me that would be a pity My girl. girl, come me down, want to see something me want in a life And then waste time wait, wait. Are you with me free every day, baby Full time, or you're there for me my I understand, some of Dit stukje kennen we natuurlijk nog wel, hè? Van die uh, mooie zomersingel van Maxi Priest en Close to You. you life... Dit wel inderdaad, een lekkere dansbare versie van deze plaat gemaakt door Jean-Paul. Je hoorde make my love go. 10 minuten uh, over virus. Dadelijk het uh, Formule 1-nieuws uh, bij uh, CUV, Mabetjan. Heb je nog geen nieuwtjes of niet? Uh, ja, de, de Fiat. Zijn positie bij uh, Toro Rosso staat ter discussie. Hmm, dat horen ze dadelijk. Maar eerst gaan we luisteren naar uh, deze mooie live-versie... jawel, van Silo Green. Hier is I can call for this. En ik weet niet hoe het uh, met het uh, budget van Ton Aardissen is, maar ja. volgend jaar met die uit de beach. Ja. Ik weet wel wie we uitgenodigd, toch? Zou ja, oh. zeggen binnenkort in Zandvoort. Jeetje, minijetje, wat goed dit is. Ja. Ongelooflijk. Silver Queen en uh, I Can Go for Dead. Uiteraard uh, het nummer van Holland House wat uh, bekend werd in de jaren 80. Je kunt er werkelijk nooit genoeg van krijgen. Maar we moeten er toch mee stoppen, want het Formule 1-nieuws komt eraan. M Race Radio, Pit Report, Report. Ja, hoe gaat het met de rust bij uh, Torre Rosso? Oh, nou zal ik even ja. de volgorde veranderen. <laughs> Formule 1, toekomst van Fiat Onzeker. Max Verstappens, vorige team... Nee. Uh, Toro Rosso worstelde uh, vorige, Max Verstappen vorige team, team, uh, teammaat. Toro Rosso bij Toro Rosso worstelde afgelopen zondag tijdens de Duitse Grand Prix op Hockenheimring. Mede door de verouderde Ferrari-motoren. Carlos Sainz jr. werd 14e en Daniel Fiat 15e. Sainz is al verzekerd van zijn stoeltje voor 2017. Fiat moet na zijn gedwongen wissel met Verstappen eerder dit seizoen echt vrezen voor zijn Formule 1- toekomst bij Toro Rosso. Het ziet er slecht uit, erkende de Rus. Ik moet die problemen zien om te buigen. Dat is me eerder ook gelukt. Uiteindelijk word ik er sterker van. Trouwens, het Renault Fabrieksteam wordt genoemd... als mogelijk alternatief voor Daniel Fiat. En complimenten voor Verstappen in de hospitality-ruimte... team teambaars Christian Horner zich afgelopen zondag... na afloop van de Duitse Grand Prix uiterst content... met het gegeven dat Red Bull in de laatste race voor de zomerstop de tweede plaats in het constructeurskampioenschap... had overgenomen van Ferrari... Dankzij een tweede plaats van Daniel Ricciardo en een derde van Max Verstappen... sprong de ploeg over de Italiaanse concurrent heen in de WK-stand. Max is een echte teamplayer, Complimenteren teambaas Horner zijn jongste telg na de race. De eerste dubbele podiumfinish van het team. In een een jaar was volgens de Brit volledig te danken aan een staaltje teamwork van beide coureurs. Want in de eerste bocht kreeg Max van Daniel net genoeg ruimte... om zijn aanval succesvol af te ronden. Beiden hebben hun verantwoordelijkheid genomen, aldus Christian Horner. En tot slot nog een triest bericht. Voormalig Ferrari-coureur Eman is overleden. De voormalige Formule 1-coureur Chris Emen is op 73-jarige leeftijd... aan kanker overleden. Dat heeft zijn familie in Nieuw-Zeeland afgelopen woensdag bekendgemaakt. Eamon Gold als de beste Formule 1 coureur die nooit een race won. Hij reed tussen 1963 en 1976 bij rentstellen als Ferrari, Tyrrell... PRM, Enzine en Matra 96 races, waarin hij elfmaal op het podium finishte. Een vijfde keer vanaf pole position vertrok. De Nieuw-Zeelander maakte deel uit van een succesvolle generatie coureurs... met landgenoten als Bruce McLaren en Danny Hume. Hij reed voor de Scudera-Ferrari in de seizoenen 67 tot en met 69... Maar viel meestal uit. Pech leek zijn handelsmerk te zijn. Voormalig wereldkampioen Mario Andretti zei ooit over zijn misfortuin. Als hij begrafenisondernemer zou worden, zouden er geen mensen meer doodgaan. Aemon won in 1966 wel de 24-uur-geest van Le Mans. samen met landgenoot McLaren. Die zegen leverde hem een contract op bij Ferrari. Tot zover. Aemon werd 73 jaar. 73 jaar? jaar. Oké, okay, <laughs> dankjewel. Hier is Kago. Dalen, dalen.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 and me on this show, it can't go on, we used to have it all, but now. We stole the show, least we stole the show vanmiddag aan luisteren zijn naar Syrupin. Je hoorde Shannon uit de jaren 80. Ja, die, deze dame die heeft heel veel mooie hits gescoord uh, in die tijd. Eentje daarvan hoorde je juist, dat was Let the Music Play. Het is drie minuten voor half vijf, over pleeg play gespeel, uh, gesproken. De wedstrijden zijn geplate. Zijn gespeeld uh, voor uh, vandaag, althans, de drie wedstrijden. Want we hebben er nog eentje te goed. We hebben het over FC Groningen tegen Feyenoord. Albert Young, 0-5. Hmm. <laughs> dat is niet best niet, hè? Nee, niet best. Maar Feyenoord schijnt goed gespeeld te hebben. Oké. Okay. Dus Sparta-Rotterdam tegen Ajax. Daar werd het uh, 1 tegen 3, dus de Amsterdammers hebben, hebben flink gescoord. En een uh, mooie overwinning voor Ajax-Amsterdam. En AZ ontving SC Heerenveen. Die wedstrijd is geëindigd in een 2-2-stand. En dat is dadelijk om uh, kwart voor vijf. Rode JC tegen Heracles. Almelo, de klapper van de dag.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 Ja ja ja jij je was een ik no. Zaterdag, dan gaat het los in Zandvoort hè? tijdens de Amsterdamse avond, uh, Diverse podia. He, heb je er al zien, hoor? Nou, nog. <laughs> Jazeker. <laughs> Jürgen Quincy en uh, Verlangen. Ja, deze plaats zal vast uh, zeker ook wel uh, langs gaan komen. Tijdens de Amsterdamse avond in het centrum van Zandvoort. Bij heel veel cafés. Live muziek op diverse podia. Het is 2 5. Het Dier van de Week komt eraan. En we hebben het deze week over Lima. En Lima is een vrolijke theemuts van bijna vijf jaar. Een beetje rare dame die graag het gezelschap van de vrijwilligers van het dierentuin opzoekt... en kopjes geeft, maar aaien, dat mag dan weer niet. Ze is heel erg speels en jaagt graag op speelgoedmuizen. Lima zit in ons afslankprogramma omdat ze echt te dik is. Omdat ze spelen zo leuk vindt, uh, gaat het best wel aardig met haar afslankprogramma. De eerste kilo's zijn er al bijna af. Ze zoeken dan voor Lima mensen die uh, met dit afvallen... verder willen aan de slag willen gaan en heel veel speelgoed in huis hebben. Een huis zonder jonge kinderen en met een tuin... zou, ze, zou uh, erg op prijs worden gesteld door Lima. Omdat ze last heeft van een blaasgeruis, krijgt Lima speciaal voer. En zoals gezegd, verblijft Lima momenteel in een dierentuin Kermerland. Geopend van maandag tot en met zaterdag tussen 11 en 4 uur... en telefoon is bereikbaar op 571-3888... 571 388. Kijk ook even op de website ww.dierentahuiskenneland.nl. Want ook Lima verdient een thuis. En aan Lima niet te veel bitterballen geven, hè? Dat is niet goed voor Lima. Nee, ze moet afslanken. Drie overal vijf. Well if I can do Dat uh, was hem, de singel van uh, Supertramp en uh, Dreamer. Goed, uh, ik uh, had het aangegeven aan het begin van de derde uur van Zandvoort op zondag... Uh, dat de watersportliefhebbers uh, vast twee dagen in hun agenda moeten zetten... en wel 20 augustus en 21 augustus. Want dan viert de watersportvereniging Zandvoort hun 50-jarig bestaan. De Watersportvereniging Zandvoort bestaat, dan, bestaat 50 jaar en organiseert ter gelegenheid hiervan op 20 en 21 augustus het NFB Kustzeilevenement. Een speciale editie van de NECO Luchterduinenrace. Ditmaal zullen niet alleen katamaranzeilers het water opgaan, maar ook voor de watersporters uit andere disciplines worden vele, vele activiteiten georganiseerd. Een groots multi-watersportevenement voor alle watersportliefhebbers op 20 en 21 augustus. Voor een uitgebreid overzicht van die evenementen dat weekend... verwijs ik u graag naar de website www.wvzandvoort.nl. www.wvzandvoort.nl. 20 en 21 augustus, de tweedaagse van Zandvoort. En de CFM is in onderhandelingen om de eerste dag... tijdens de luchtenduinenrace mee te gaan op een boot. Ja, ik hoop dat het gaat lukken. Daar Lijkt me leuk. live verslag van gaan doen. Maar goed, dat allemaal nog onder voorbouwt. Goed, 20 augustus, 21 augustus, de tweedaagse van Zandvoort, tijdens het 50-jarige jubileum van de watersportvereniging Zandvoort. Weer een mooi evenement voor Zandvoort, hier is Mueve Zandvoort met Bailaar, de single van Elvis Crespo. Ja, zo dadelijk het gedicht van de dag gaat over de Olympische Spelen, hè? Ja, staat helemaal in het teken van oranje. Oké, okay, ja, je bent erop gekleed, <laughs> dus dat komt heel goed uit. Dus blijf lekker luisteren, zo dadelijk krijg je het gedicht van de dag. van de Nederlandse groep Spargo en One Night Affair. Kwart voor vijf, het gedicht van de dag. En het staat uiteraard in het teken van de Olympische Spelen. Gisteren. Gisteren begonnen de Olympische Spelen weer. En het zorgt in Rio de Janeiro voor een sportieve sfeer. De mensen gaan weer strijden om de gouden, zilveren en bronzen plakken... Ze gaan allemaal hun uiterste best doen... zodat de tegenstander de medaille niet kan pakken. Er zullen vele sporten worden beoefend. Zoals de vele onderdelen van atletiek. En bij het turnen gaat het juist om de techniek. De snelste tijd, daar gaat het om bij het zwemmen. En bij het mountainbiken probeer je zo weinig mogelijk te remmen. Bij het paardrijden gaat het om het springen, om de beste tijden en de minste strafpunten. En daardoor, daardoor zijn de ruiter en paard soms aan het stunten. Dan, dan heb je ook nog het roeien of het judoen en het worstelen... waar twee deelnemers met elkaar lopen te stoeien. Het zal een sportieve strijd gaan worden. De beste sporter of team zal gaan winnen... En die, die heeft dan de gouden plak binnen... Klinkt allemaal zo eenvoudig, hè, albert je. Gewoon even winnen. <laughs> ja. Er komt toch wel heel wat bij kijken, hoor. Nou het gedicht van de dag helemaal in het teken van de Olympische Spelen. We hebben vandaag dag 2 van die spelen. <middels> Abençoado por Deus e bonito por natureza Feverei, feverei Tem carnaval, tem carnaval, tem um fusco e um violão Sou Flamengo, tem uma nega chamada Teresa maneira chamada teresa Some baby some baby posso não ser um band leader pois é mas lá em casa todos meus amigos meus camaradinhas me respeitam pois é essa é a razão da simpatia do poder do algo mais e da alegria Aençoado por Deus e bonito com natureza beberei, beberei tem carnaval, em carnaval, tem um fusca e um violão. Sou Flamengo, tem uma nega chamada Tereza. Ah, sou Flamengo, tem uma nega chamada Tereza. De ninguém, mas em cinco brasileiros, seis fans o flamengo tem. Mingo, tem uma nega chapa da Tereza Ando off now Oye o que man, yeah Take in the look now And all is <laughs> okay, yeah Man, it's right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 Listen, it's nice and loud. I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 Zondag bij CFM. Hele, goedemiddag, Salvoort. En leuk dat uh, jullie allemaal nog luisteren. Wij zijn er nog zeven minuten. Ja, allereerst even een berichtje, mag dat? Ja, tuurlijk. Uit, uit tuurlijk. Uh, Rio. Want uh, de Enrico La Cruz is bij het Olympische bokstoernooi tot de achtste finales van de klasse tot 60 kilogram doorgedrongen. De 22-jarige huizenaar versloeg in de eerste ronde de twee jaar jongere Chu op punten. La Cruz was de Taiwanese in mei ook al de baas geweest tijdens de halve finales tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi in Baku. La Cruz, de eerste Nederlandse bokser op Olympische Spelen sinds 1992, stuit dinsdagavond in de achtste finales op de 28-jarige. Nou, nou komt hij, Dor Jung yabu uit Mongolië. Die ja. In de eerste ronde had deze tweevoudige Aziatische kampioen een baai. En wij gaan ons ook langzaam aan het opmaken voor uh, de wegwedstrijd bij de vrouwen met deelname van Nederlandse, deelname van Anna van Bregen, Marianne Vos, Ellen van Dijk en Annemiek van Vleuten. Dat allemaal om kwart over vijf. Ja, zo mooi langs het water hè? Ja, ja geweldig, joh. Dat, dat ziet er weer uh, mooi uit daar in uh, Rio. Nou, nog twee platen tot aan uh, vijf uur rond deze van, uh, hoe heet je eigenlijk weer? <laughs> Fifth Harmony.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 Yeah. take it to the ground, pick it up for oh, me, yeah. look back at it all, I'm for me, oh, yeah. put it right like my time She oh. she ride it like a 63, oh, I'ma buy a new CELINE, let her ride in the forest with oh. me, oh, she the baby, I'm her boy, and yeah. she down to break the post. ride it she gon' go, I'm gon' jump, she finesse, I pipe up, she take that, put it on. Ik ga bespreken met mijn werkgever denk ik. Wordt een goed idee? Work from home. Ja, morgen bijvoorbeeld. Hè? Ja. Nee, het weer is nog niet zo mooi. Nee. Nee, doen we wat die weg erop dan. Je hadden de Fifth Harmony en uh, Work From Home. En zo zit het er alweer op, deze drie uur Zandvoort op zondag bij CFM. Die wij met veel plezier voor u hebben gepresenteerd en samen. Zeker, het was weer gezellig. Het was weer een feestje. Jawel, en uh, nou, zaterdag dan, uh, zijn we er gewoon weer, toch? Ja, en dan, uh, dat is de aanloop van de Amsterdamse avond. Nou, hè? ik ben benieuwd wat we gaan draaien Weer, weer zo'n gigamuziekfestival in Zandvoort. En uh, wij zijn erbij. Zo is het. Hele fijne zondagavond. En bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Dan zijn we er weer. Dag. Doei, doei in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle. Da, grumble. Give a whistle. And this help things turn out for the best. Amen. I...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 be silly chumps just purse your lips and whistle that's the thing